Goedemiddag, ik ben Renske van der Zalm en dit is het nieuws van NOS op 3. Er staan lange rijen voor boosterprikken zonder afspraak. In Gouda, Alphen aan de Rijn en Leiden konden mensen ouder dan 60 vandaag zonder afspraak een extra coronaprik halen. Daar kwamen zoveel mensen op af dat de GGD moest oproepen om niet meer te komen. Ook deze ouderen zijn geboosterd. Het is gelukt, ja. ja de prik zit erin. Wat betekent het voor u, mevrouw, dat u nu toch die boosterprik heeft kunnen krijgen? Nou... Uh, dat ik ook weer mijn kleinkinderen kan ontmoeten. Want uh, daar is ook een uitbraak van bij een van de kinderen, kleinkinderen. En uh, ja, ik kon alleen maar buiten blijven. En nu voel ik mij toch wat zever, dus geef uh, geeft mij een goed gevoel. In Venlo is vanochtend een dode man gevonden. Volgens de politie is er sprake van verdachte omstandigheden. Deze man zag het slachtoffer liggen in een winkelstraat. Ik uh, heb een persoon zien liggen op de straat. Die lag er bijna levenloos bij. Uh, ik ben gestopt, ik heb gekeken, ik heb de uh, politie 112 gebeld. Die zijn gekomen en uh, kort daarna is de persoon overleden. De politie heeft een man van 31 opgepakt. Het is niet duidelijk of hij en het slachtoffer elkaar kenden. Er waren toch minder Nederlanders aan boord van het Franse vliegtuig dat een groep mensen uit Afghanistan heeft geëvacueerd. Franse media melden gisteren dat er 300 mensen, onder wie 60 Nederlanders, uit Afghanistan naar Qatar waren gehaald. Blijkt niet helemaal te kloppen. Volgens het ministerie van Buitenlandse Zaken waren er maar vier Nederlanders met hun gezinnen aan boord. De overige 56 hebben een directe link met Nederland omdat ze bijvoorbeeld tolk waren voor Nederlandse militairen. En deze man heeft een nieuwe baan. Jan Smit gaat zich meer inzetten voor zijn favoriete voetbalclub uit zijn eigen woonplaats FC Volendam. De, janger, de zanger is al jaren bestuurslid, maar wordt nu commercieel directeur van de club. Voor zijn fans minder goed nieuws, Jan Smit gaat minder zingen. Het weer bewolkt en eerst nog droog, maar daarna gaat het regenen. Het wordt 4 tot 7 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Edwin Gerritsen van de ANWB.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 Zo, een uh, lekker begin van uh, Zandvoort op zaterdag. We hoort uh, de Thompson Twins uit de jaren 80 en uh, Don't Mess wit Dr. Dream. Inderdaad, even na twee uur. We zitten er weer, Studio Tolweg 10A. En we is uh, ik en uh, Albert-Jan die tegenover mij zit. Goedemiddag Albert-Jan, uh. heb je de week weer overleefd jongen? Ja joh, ja? Ja, heel ja. Wel. ja. Helemaal fris uh, en fruitig. Fris en fruitig. Mooi. Uh, uh, ja, wel, wel grijs allemaal, hè, de wereld. Ja, het is niet normaal. Het is niet normaal. Het is een grijze wereld. Maar goed, we zijn Een beetje er weer. killer. We zijn er weer. Buiten regent het en wij zitten lekker droog binnen. Uh, goedemiddag luisteraars en niet te vergeten kijkers. Het is weer tijd voor drie uur lang live Zandvoort op zaterdag van uw lokale zender. En het is uh, Sinterklaas weekend. Nou en wat voor ja, Sinterklaas? Ja, ja, ja, ja. Hij is nog niet jarig. Hij is, hij is pas van maandag jarig hè? Ja, echt. Ja. 6, 6 december. Hij is 6 december jarig. Home? Maar goed, vandaag en morgen zullen natuurlijk veel, veel uh, gezinnen weer Sinterklaas vieren en terecht. En uh, als het goed is krijg ik ook een cadeautje. Oh? Ja, ja, ja, ja, ja. Ze zitten de hele week al te pesten van, ja, Sinterklaas komt ook nog bij ons langs. Meen je dat nou? Ja, zeker. Weet je wat leuk? Maar dat zal morgen pas worden. Goed, we hebben weer een overvol programma voor vandaag. Uh, natuurlijk hebben we rond de klok van half vier de evenementenagenda. Maar ja, het zal, net zoals vorige week al vermeld, vele, af, vele evenementen zullen geen doorgang vinden op korte termijn. Dus daar gaan we toch even aandacht aan schenken. Half drie hebben we natuurlijk het weerbericht. Blijft het grauw, grijs en koud? Uh, u hoort het allemaal rond de klok van half drie. Ook het dieren van de week om half vijf ontbreekt niet. En die, die luistert deze week naar de naam Zazou. Uh, het gedicht van de dag... Ja, kijk, met Sinterklaas, dan hebben we een traditie hoog te houden. Hè? Het gedicht van de dag uh, maakt vandaag plaats... voor uiteraard de klassieker, uh, conference, of klassieke conference van Toon Hermans over Sint Klaas... En dat zal zo rond de vijf over half vijf, tien over half vijf uh, beginnen. Dat u dat vast even uh, rekening mee houdt. Ook het natuurlijk Zandvoortsnieuws in het kort zal niet ontbreken. In het tweede uur natuurlijk nog meer Zandvoortsnieuws in het kort. En uh, rond de klok van kwart over vier Pit Report. En uh, ja, dat, uh, we kijken even terug naar de, de, naar de vrije trainingen van gisteren. En natuurlijk naar de kwalificatie die om drie uur verreden gaat worden... Uh, uh, in daar in Saoedi-Arabië. Uh, heb jij het circuit ook al uh, bekeken? Ja, het is een beetje een lang, uh, smal uh, baantje. Hè? Wat vind je ervan? Ja, ik vind hem op zich wel, wel leuk. Ja, je... Heel veel bochten, heel veel bochten. Als je in je eentje eroverheen rijdt, dan denk ik dat het me wel lukt. Maar als ik met 22 auto's daar doorheen moet, dan lijkt het me toch iets anders. Nou, de coureurs uh, zijn uh, razend enthousiast. Maar inderdaad, als je met z'n allen een race moet rijden daarop... Dan, dan wordt het wat. Uh, goed, maar daarover natuurlijk meer tijdens Pit Report. kwart over vier. Hebben we hebben natuurlijk ook nog verder Sport. Kort, ik zou zeggen. Ja, in uh, Olaf. Olaf, ja, dat was het, natuurlijk wel het nieuws van ja. deze week. En uh, ja, dat gaan we natuurlijk straks wel even aandacht aan schenken. Want uh, uh, ook in Zandvoort is er een handtekeningenactie uh, gestart. En uh, dat heeft natuurlijk de landelijke pers gehaald... Ja, een en, mooie actie. <laughs> een hele mooie actie, maar dat willen we u ook niet onthouden. En dat zullen we ook zeker niet doen. Maar dat allemaal in het derde uur. Ik zou zeggen, uh, goed, drie uur gaan we dus de kwalificatie, vol of de derde vrije training, volgen van de Formule 1 daar in Saudi-Arabië. En natuurlijk, ik zou zeggen, genoeg reden om de komende drie uur te blijven luisteren en kijken naar uw enige echte lokale zender, CFM Zandvoort. Dankjewel Albert-Jan. En dat kijken, dat gaan wij zeker doen. Ja, www.zfm-live.nl Zfm-live.nl Kijk je live mee in de studio Tolweg 10a. Zandvoort, blijft lekker binnen. Luisteren naar de radio. Goedemiddag. En hier is Bruce Springsteen. Van zijn bekende LP The River hoorde je Bruce Springsteen en Hungry Huts. Zo dadelijk het nieuws in het kort. Maar eerst deze. She was gripping on me tight, screaming, I could leave Don't call it. En uh, een vaak met uh, de nieuwe single Smoking Out the Window. Kwart over twee geweest, tijd voor het uh, nieuws in het kort. Gaat vast zeker wel over een heetje, of niet? <laughs> Goed. Uh, wil je, je, je, ja, dat klopt. Ja, oh, ja, dat dacht ik al. <laughs> maar allereerst natuurlijk Sinterklaas, want Sinterklaas heeft deze week natuurlijk hartstikke druk gehad met het afleggen van bezoeken. Om dat zo veilig mogelijk te kunnen doen, ging de Sint allereerst langs de coronateststraat. Sint ging langs scholen, brengt thuisbezoeken... en deed ook, verzorging, deed ook verzorgingsthuis AG Bodaan en als mede Nieuw Unicum aan. Omdat de bewoners daar kwetsbaar zijn voor ziektes, dus ook corona... is de Sint zo verstandig geweest zich te laten testen. Dat deed hij natuurlijk in de Halterstraat bij testen voor toegang. Gelukkig was iedereen, van, was iedereen voor iedereen was de uitslag negatief... En dat geldt natuurlijk ook voor Piet, die de Sint begeleidt op zijn tochten. Dus niemand hoeft bang te zijn dat de goedheiligman en zijn Piet iemand zullen besmetten. Een automobilist is onlangs uh, uh, uh, eind november uh, onaangenaam verrast door een winterse bui. Door gladheid schoof hij met zijn auto op de Zandvoortslaan van de weg... en kwam tegen een boom tot stilstand. Gedurende de nacht, die nacht zijn meerdere hagelbuien over onze regio getrokken... en rond kwart, kwart over een s'nachts reed de man over de Zandvoortse richting Zandvoort... toen hij in de bocht bij het wild uh, viaduct, door de gladheid de macht over het stuur verloor. Kort daarvoor had een stevige hagelbui plaatsgevonden. De auto botste hard tegen een boom... en de inzittende kwam er zonder uh, verwonderingen vanaf. Omdat bleek dat de auto te gladde banden had... is proces verbaal tegen hem opgemaakt en de auto werd natuurlijk weggesleept door een berger... Ook eind november. Een 38-jarige vrouw uit Haarlemmermeer is onlangs op de weg aangehouden door de politie in Zandvoort. Bij het controleren van de gegevens van de vrouw bleek dat zij nog drie jaar celstraf uit moest zitten. De vrouw reed in Zandvoort in een auto en werd door de politie staande gehouden. Een normale controle die de politie wel vaker doet. Bij het checken van haar gegevens ontdekte de politie per toeval dat de vrouw veroordeeld is en een celstraf opgelegd had gekregen. In totaal heeft de vrouw nog 1085 dagen celstraf staan. Waarvoor ze is veroordeeld is onbekend. Volgens een woordvoerder van de politie kwam het wel eens voor dat iemand bij verstek in een rechtszaak toch veroordeeld werd. En dat en dat, dat een reden zou kunnen zijn waarom de vrouw haar celstraf nog niet heeft uitgezeten. Na de aanhouding in Zandvoort werd ze overgebracht naar het politiebureau in Haarlem. En voor de zoveelste keer is er een aanrijding geweest tussen een hert en een auto. Afgelopen vrijdagavond rond half zeven was het opnieuw raak op de zeeweg. Een medewerker van de ambulancedienst reed richting Zandvoort... toen hij een hert dat midden op de weg stond niet meer kon ontwijken en het dier aanreed. Het hert heeft de klap wel overleefd. De verwondingen waren alleen dermate dat ze later uit haar lijden moest worden verlost. Het dier is vervolgens afgevoerd en de wagen van de ambulancedienst raakte door de klap aan de voorkant beschadigd. Weer een nieuwe lokale partij uh, in Zandvoort en wel partij Zee. Afgelopen week is een nieuwe lokale Zandvoortse politieke partij... naar buiten getreden, Zee. Zandvoort echt 1. Wil met inwoners van Zandvoort en Benveld invulling geven... aan een nieuwe bestuurscultuur met als doel een hoogwaardige democratie... minder polarisatie en meer transparante en eensgezinde besluitvorming... voor en door alle Zandvoortse bestuurders, inwoners en ondernemers... En tot slot, de gemeente Zandvoort en het ondernemerskoepel ondernemersbelangen Zandvoort, OBZ in het kort... zetten samen de schouders onder de versterking van het vestigings- en investeringsklimaat van Zandvoort. Na een succesvol proefjaar van de samenwerking in 2021... gaan de partijen nu een vierjarig convenant met elkaar aan om samen te werken aan een robuuste economie. Janneke den Oudsten, de ondernemersmanager van 2021 zal daarin ook in 2022 de positie van ondernemersmanagement vervullen. De ambitie is om met deze professionele samenwerking... tussen publieke en private partijen... een sterk ondernemers- en vestigingsklimaat te realiseren. Ondernemers en bedrijven moeten zich in alle seizoenen... optimaal kunnen ontplooien en ontwikkelen. Het behoud van het unieke karakter van het dorp Zandvoort... staat daarbij wel voorop. Het convenant wordt aanstaande maandag 6 december... met inachtneming van de geldende coronaregels getekend.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 your tone so still the fires barely fighting the cold alone there are times when i can feel your ghost just when i'm almost letting you go the cards were stacked against us both Kieren, you're the de zaterdagmiddag gaan we kijken naar het weer. Gaat het nog sneeuwen de komende dagen? Nou, Albert-Jan heeft het allemaal voorbereid en we horen ze dadelijk van hem. Dus blijf luisteren naar de Zandvoortse Radio, het geluid van Zandvoort. Maar eerst deze van Brian Ferry en Let's Stick Together. dat was Brian Ferry in Let's Take Together. Ja, legt er even niet op, maar hij gaat gewoon het weer doen, albert jan Klopt. Ja, nou ja, het zal niemand zijn ontgaan, want het is wisselvallig weer. En het wordt ook het hele weekend, met zowel op deze zaterdag als morgen af en toe regen. Vandaag overheerst de bewolking. Morgen kan ook de zon af en toe schijnen. De temperatuur stijgt vandaag naar 7 en morgen naar maximaal 6 graden. En er staat een meest matige westenwind. Uh, maandag uh, op de verjaardag van Sinterklaas is het uh, ook bewolkt... en in de middag en avond valt regen. Met slechts 4 graden is het koud. Dinsdag en woensdag is het met 6 à 7 graden weer wat zachter. Maar op beide dagen is het ook wisselvallig... met een mix van zon, wolken en buien. En vanaf donderdag is het licht wisselvallig... met temperaturen die ergens uitkomen tussen de 2 en 8 graden. En gemiddeld uh, gaan we er dus voorlopig van uit... Dat een graad of 5 voldoende is. In het volgende weekend lijkt het toch wat zachter te worden, met temperaturen tussen de 5 en 12 graden. Al dus Rico Schreuder. Dankjewel Albert Jan, ook na te lezen op ricoweer.nl of uiteraard onze CFM. Dat was het weer. Vandaag ook uh, lekkere muziek uit uh, de jaren 70. Zo ook uh, deze van uh, Bakker en Yes Sir, I Can Boogie. Vanmorgen hadden we een uitzending van uh, Goedemorgen Salvoort. heel veel uh, leuke gasten uh, daar aanwezig. En uh, ze hadden het ook nog een, uh, over de boosterprik, uh, Albert-Jan. Klopt, en uh, Ben Zonneveld had uh, Harm Grau Graustra, de woordvoerder van de GGD Kennemerland. Uh, ...aan de telefoon en uh, die gaf een uh, uh, update van de GGD in zaken die boosterprik. Harm Garouwstra van de GGD. Ja, zeker. Goedemorgen. En goedemorgen. U uh, heeft gisteren weer een, uh, alsnog een persbericht uit laten gaan over uh, boosterprik alleen op afspraak. <coughs> Pardon. Um,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 Ja. Uh, en via de landelijke koepel, dus gv gewoon Nederland, gaan we er ook uh, continu updates uit over wie wanneer aan de beurt is. En als je, dat, als je dat dan ziet? Als je dat ziet, uh, dan kun je gewoon een afspraak maken. Okay. Dus uh, momenteel zitten we op uh, 1940 qua geboortejaar en ik kan me voorstellen dat dat uh, steeds sneller zal gaan. Mm -hmm.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 Het uh, gaat nog, wordt een lange, lange, lange, rit. Wel fijn uh, dat, uh, dat we nu ook uh, in Haarlem uh, weer uh, terecht kunnen. Ja, en dat huisartsen ook een uh, rol erin kunnen spelen. Ja, en bij de ijsbaan dan, uh, zeg maar. Ja, klopt. Dus, nou, dat was het uh, verhaal van uh, vanmorgen bij uh, Goedemorgen Salvoorts. Dank even aan onze collega's daarvoor. En wij gaan weer een uh, lekkere plaat draaien. Hier is Climax. <middels> Yeah, yeah allemaal wel uh, kunnen lezen... Zandvoort is weer een politieke partijrijker. Uh, en als wij nou uh, CFM gaan eten, Albert-Jan... Ja. dan hebben ze ook een radiostation erbij. Ja, ja, dat klopt. Zou ook nog kunnen. Ja, twee vliegen in één klap. Ja, goed. We hebben dus nu uh, jong Zandvoort hebben we erbij. En uh, zoals je ook in, uh, in de intro... van het Zandvoorts nieuws in het kort uh, kon horen... Er is ook een nieuwe partij uh, bijgekomen uh, onlangs. En dat is uh, de partij Zee. En die staat voor Zandvoort Echt 1. Zee werd opgericht door deelnemers aan het tweede, cur tweede cursus Politiek Actief van de gemeente en enkele sympathisanten. Ze zijn niet tevreden over het functioneren van de huidige lokale politiek en de kwaliteit van het bestuur. En zijn vastbesloten om daar iets aan te gaan doen. We zijn allemaal nieuwe gezichten in de Zandvoortse politiek. Dat is ook een bewuste keuze. We willen geen kandidaten op de lijst die een lokaal politiek verleden met zich meedragen. Als je het anders wil doen moet je geen oud, zeer, uh, geen oud zee mee, zeer meeslepen. Al dus secretaris Marcel Sukkel uh, die al bijna 15 jaar in dienst is bij de provincie Noord-Holland. En uit ervaring goed weet hoe het werkt in de politiek. Het definitieve verkiezingsprogramma zal de komende weken gestalte moeten krijgen. Maar in veel kwesties zal de partij nog geen definitief standpunt innemen. Ons speerpunt is zorgvuldige en transparante besluitvorming en een andere bestuurscultuur. De Zee maakt deel uit van een landelijk netwerk met onafhankelijke lokale partijen waarmee kennis en ervaring worden uitgewisseld. De partij hoopt op het behalen van maar liefst vier zetels de komende verkiezingen en is voornemens om daar hartstochtelijk campagne voor te voeren. Meer informatie kunt u vinden op de nieuwe website die zij inmiddels hebben gelanceerd. www.partij-c.nl www.partij-c.nl En die uh, campagne is zeker al begonnen, want uh, vanmorgen waren ze ook bij uh, Goedemorgen Zandvoorts. Dus daar uh, werd ook het uh, verhaal verteld zoals jij het uh, net zei. C, de nieuwe partij uh, hier in Zandvoort, welkom bij CFM. Ja, het klinkt, het klinkt toch wel eigenlijk. Dus, uh, nou ja, kijken uh, kijk wat voor uh, programma's meekomen. En, uh, ook dat hoor je uiteraard bij de lokale radio CFM. En we gaan op naar het nieuws met deze Living in the Box.